Dat is de elfde Europese leider die sinds het begin van de crisis in 2008 is weggestemd. De Griekse regering is zijn meerderheid in het parlement waarschijnlijk kwijt. Na het tellen van bijna alle stemmen hebben de traditioneel twee grootste partijen 150 zetels, één te weinig voor een meerderheid. De twee gaan nu op zoek naar een derde partij om een regering van nationale eenheid te vormen. Zo moet voorkomen worden dat Griekenland uit de eurozone verdwijnt. Veel Grieken hebben gisteren uit woede op splinterpartijen gestemd die van de bezuinigingsafspraken met het buitenland af willen. Er komt in Nederland een keurmerk voor goud dat op een duurzame manier is gewonnen. In eerste instantie doen tien juweliers mee. De initiatiefnemers zijn Max Havelaar en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Volgens hen wordt verreweg het meeste goud niet duurzaam gewonnen... waardoor milieuvervuiling ontstaat en mensen in de buurt van mijnen worden verjaagd. Met het keurmerk willen de organisaties uiteindelijk een einde maken aan deze praktijken. Er is voorzichtige hoop op een geneesmiddel tegen de EHEC-bacterie... Door een uitbraak van die bacterie, vorig voorjaar in Duitsland, stierven 54 mensen. De bacterie bleek voor te komen in kiemgroenten. Een arts die onderzoeksresultaten heeft ingezien, die woensdag naar buiten komen, zegt dat verschillende patiënten antistoffen hebben aangemaakt tegen EHEC. De bacterie kan bloederige diarree en een ernstige nieraandoening veroorzaken. Het weer, eerst nog kans op mist, later bewolkt, maar ook af en toe zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio in -journaal. Lara Renze. En Marcel Ooster. Het is maandag 7 mei. Goedemorgen. Het wordt saai op het Elysée. Carla Bruni moet verhuizen. Ja, en plaatsmaken voor mevrouw Hollande. François Hollande is de nieuwe president van Frankrijk. Hij versloeg Nicolas Sarkozy. Ron Linker doet verslag vanuit Parijs. Frankrijk-deskundige Jan Willem Brouwer vertelt meer... over de toekomst van de Fransen onder Hollande. We praten ook met D66-leider Alexander Pechtold. Hij maakt zich zorgen over die nieuwe Franse president. Grote partijen in Griekenland... die verantwoordelijk zijn voor het bezuinigingsbeleid... zijn fors afgestraft. Correspondent Conny Keeser... Richt vanuit Athene. Dat kan wel eens problemen gaan opleveren voor de eurozone. De reacties uit Brussel krijgt hij van correspondent Tijns Adé. We praten over de gevolgen met econoom van de Rabobank Michiel Verduin. Het wordt buiten weer warmer en dus beginnen de zorgen over de EHEC-bacterie weer te spelen. Vandaag is er een groot congres over en uh, wordt er een nieuw middel gepresenteerd. Rinken van der Brink doet straks verslag. Gemeenten worden getest op hun financiële stabiliteit. Marino Remmers heeft straks de uitslag van de eerste vier grote steden. sp kamerlid Ewout Eergang die houdt het in de Tweede Kamer voor gezien spreken zo. Vanwege de economische crisis wordt er steeds slechter betaald. In de reguliere voetbalcompetitie zijn nu echt alle wedstrijden gespeeld. En er komt weer een keurmerk bij, dat voor goed goud. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. .no. Ja, die nieuwe Franse president François Hollande... is gisteren onder luid gejuich verwelkomd op de Place de la Bastille in Parijs. Tienduizenden aanhangers vierden daar zijn verkiezingsoverwinning. Op het plein noemde Hollande zichzelf de president van de jeugd van Frankrijk. rassemblement autour de plus belle cause qui vaille, la jeunesse de France. Je suis le de la jeunesse de France. Hollande zei dat hij trots was dat het Franse volk hem de verantwoordelijkheid van het land heeft toevertrouwd. De socialist besloot zijn overwinningstoespraak met een dankwoord aan zijn kiezers. Des citoyennes en des citoyens français, soyez fier...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 Het was een hele korte toespraak uh, hier in Parijs waar we zagen dat zijn aanhangers met tranen in de ogen zaten te luisteren naar hun leider. Een leider die heeft gezegd dat hij uh, bij een eventuele nederlaag zou opstappen, dat hij uit de politiek zou gaan. Nou, dat moment is nu daar. Dat beaamde hij ook. Hij zei, ik ben een Fransman zoals alle andere Fransen geworden. De Franse president uh, nam dus de verantwoordelijkheid voor het verlies. Ik je porte je port toute la responsabilité voor deze défaite. Volgens Rondlinker uh, heeft Sarkozy zich volledig neergelegd bij de nederlaag. Hij kwam heel kalm over, eigenlijk zoals we hem niet hebben gezien de afgelopen dagen op campagne. En verzoenend omdat hij ook eigenlijk, uh, geen uh, verwijt richting de socialisten had. Dus in dat opzicht was het wel een opvallende toespraak van uh, de verliezer Nicolas Sarkozy. En na zijn toespraak werd Sarkozy toegezongen door zijn aanhang. Hij bedankte vervolgens iedereen die op hem had gestemd. Het is aan mij te zeggen. Het is aan mij Uiteindelijk kreeg hij 48% van de stemmen. En Hollande bijna 52%. En won dus. En dus heeft Frankrijk weer een socialistische president. Wat betekent dat voor het financiële beleid? Nou ja, hij zal waarschijnlijk minder bezuinigen en meer hervormen. Gevoelig onderwerp binnen de Europese Unie. De Partij van de Arbeidleider Diederik Samsom heeft daarom daarin ook een bondgenoot gekregen. Een socialere koers, een koers die meer gericht is op uh, investeren in plaats van uh, alleen maar verder bezuinigen. En dat zal dus ook voor Europa zijn weerslag hebben. Hij heeft een aantal hele concrete voorstellen daarvoor gedaan. Het uh, aanspreken van de Europese investeringsbank, uh, een financiële transactietaks op de, op de banken. Een aantal concrete voorstellen om ervoor te zorgen dat Europa afgaat van die eenzijdige benadering die alleen maar leidt tot verdere en diepere recessie. Maar daar denkt de VVD heel anders over. De VVD-Kamer dit hand en broeken hoopt dat Hollande de hand op de knip houdt. De groeistrategie betekent in 9 van de 10 gevallen bij socialisten... dat ze meer geld gaan uitgeven. Dat kan niet, dat heeft, heeft ook Hollande niet. Ik nee. hoop erop dat Hollande Tuurlijk. zal blijken te zijn wat Mitterrand was na een jaar ongeveer. Iemand die uh, realistisch was, die ook wist dat hij het met de Duitsers samen moest doen. Ja. En daarom is het ook belangrijk dat dat eerste telefoongesprek uh, met Merkel dat dat goed verloopt. Nou, de Duitse bondskanselier Merkel heeft Hollande gisteravond gefeliciteerd met zijn overwinning. En ze heeft hem uitgenodigd om na zijn beëdiging naar Berlijn te komen. Ook in Griekenland heeft de regering, de zittende regering, een flinke klap gekregen tijdens de verkiezingen. Socialistische PASOK-partij is gekrompen van 44% naar zo'n 14% van de stemmen. Conservatieve partner Nieuwe Democratie wordt nu de grootste partij, maar verloor ook nog ruim 10%. Correspondent Connie Keeser.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 Opvallende winnaar was de radicaal-linkse partij Syriza, Maar ook de extreemrechtse partij Gouden Dageraad komt waarschijnlijk in het parlement. De leider van die partij won gisteravond geen doekjes om zijn standpunt ten aanzien van buitenlanders. What zal be the first measure change? All the immigra illegal immigration. Out! Out of my country! Out of my home! Illegale dus uit volgens deze partij. De Grieken hebben nu ongeveer tien dagen de tijd om partijen te vinden die samen willen regeren. De conservatieve leider Samaras krijgt de eerste kans. Die mag proberen een regering te vormen. Misschien met de PASOK. Het zou kunnen dat ze toch een meerderheid in het parlement halen. Maar dan moeten ze er zeker nog een derde of vierde partij bij hebben hoor, want anders is het allemaal te wankel. De nieuwe opgerichte jeugdbeweging KleinLinks verwacht dat de twee oude grote partijen inderdaad zullen proberen een meerderheid in het parlement te krijgen. Het lijkt me dat de twee grote partijen proberen, als ik het zeg, so we'll save their asses. Oké. Okay. Ja, pas naadloos. Een Amerikaanse vicepresident Joe Biden sprak zich op de Amerikaanse televisiezender NBC uit voor het homohuwelijk. Het gaat volgens hem in een huwelijk maar om één belangrijke vraag. Who do you love? And will you be loyal to the person you love? And that's what people are finding out is what what all marriages are their roots are about. Whether they're marriages of lesbijans or gay men or heterosexuals. Op de vraag hoe wie vindt dat tijdens een tweede termijn van de regering Obama het burgerlijk huwelijk moet worden opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht, zei Biden dat hij daar wel wat voor voelt. I am absolutely comfortable with the fact that.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 De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Servië is gewonnen door de zittende president Boris Tadic. Hij kreeg net iets meer stemmen dan zijn rival Nikolic. In een tweede ronde moet duidelijk worden wie de nieuwe president van Servië wordt. Tadic hoopt met pro-europese standpunten de kiezers over te halen. Europese integratie, maar dat is dat is iets wil meer investeerders naar het land halen, betere veiligheid in de regio en uh, wil dat Servië toetreedt tot de Europese Unie. Hij denkt dat zijn pro-Europese beleid gewaardeerd zal worden tijdens de tweede ronde in mei. Er komt een keurmerk voor goed goud, goud dat op een eerlijke, veilige en milieuvriendelijke manier wordt gewonnen. Het is een initiatief van ontwikkelingsorganisatie Solidaridad.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 En kwik leidt tot, eh, tot gezondheidsproblemen, huidproblemen... als je het niet goed doet. En datzelfde kwik leidt ook weer tot milieuvervuiling. En daarom zijn natuurorganisaties blij met het keurmerk. Ik denk dat het goed is dat er een, een keurmerk komt voor goud... omdat er wel degelijk misstanden zijn in de, bij de winning van goud. En consumenten dus ook daar een garantie kunnen gebruiken... dat het om um, milieuvriendelijk goud gaat... waarbij ook rekening is gehouden met de arbeidsomstandigheden... In eerste instantie doen tien juweliers mee met de verkoop van deze goede sieraden. En binnen drie tot vijf jaar moet de duurzaamheid in de goudsector hoog op de agenda staan. Dan nog het beursnieuws. De verkiezingen in Frankrijk en Griekenland staan centraal... het begin van de komende beursweek. Het is afwachten hoe de beurzen bijvoorbeeld in Europa... op de uitslagen reageren. Amerikaanse beurzen eindigden afgelopen vrijdag in de rode cijfers. Dow Jones sloot 1,8 lager. Technologiebeurs Nasdaq ruim 2 Ook De Nederlandse Ajax moest 1,8 inleveren. Wordt nu alweer volop gehandeld in Japan. De beurs reageert daar negatief op de verkiezingsuitslagen... in Griekenland en Frankrijk. De Nikkei staat op een verlies van ruim 2,5 dit is het NOS Radio 1-journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is bijna kwart over zes. Nicolas Sarkozy verloor dus de race en nam in zijn toespraak afscheid van de politiek. Ik heb niet meer dezelfde plaats, zei hij. Tien jaar lang was hij elke seconde van de dag bezig met zijn verantwoordelijkheid. Als premier en later als president. Het fait 10 jaar dat ik elke seconde voor de verantwoordelijkheid les de gouvernementales op het hoogste niveau. Depuis 10 ans. Après cinq ans aan de tête de l'État. Mon engagement in de vie de mon pays sera désormais différent. voortaan zal ik mij op een andere manier inzetten voor mijn land, al dus Sarkozy. Zijn vertrek betekent ook het vertrek van Carla Bruni uit het centrum van de macht. De zangeres werd de Franse First Lady toen zij in 2008 met Sarkozy trouwde. Um. Daar komt nu een eind aan. Wel ja, niet aan natuurlijk, maar aan het feit dat zij First Lady was. Come, let me sing into your ear. Those dancing days are come. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone. Wrapping that foul body up. In a foul a rag, carry the sun in golden countries. The moon in a silver bag, I carry the sun in a golden cup. The moon in a silver bag Curse as you may I sing it true What well, not to read that the most good pleasure you the children that he gave Some were sleeping like a dog? All the flag, I carry the sun in golden cup The moon in a silver bag I carry the sun in golden cup The moon in a silver bag Come, let me sing into your ear I thought it out his very day, noon upon the cloud All that silk and satin came. A man may put pretence away, who lens upon a stone.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 Dancing days are gone. 17 minuten over 6 is het voor de eerste keer. Gaan we schakelen met Mino Remmers. Mino, goedemorgen. Goedemorgen. Jij, jij gaat naar Amsterdam, ja. maar daar ben je nog niet. De Jawel. Oh, wel? Ik sta al in Amsterdam. Dacht dat je nog ja, een tussenstop ik sta ik in maken. Amsterdam. Oh. Nou. Ja, ja, dat klopt. We gaan strakjes naar het stadhuis. Daar worden de rapportcijfers bekendgemaakt. Hè. Het gaat om rapportcijfers. Maar eerst uh, gaan we naar het kantoor toe van de onderzoekers. die het uh, allemaal hebben samengesteld. SEO. En die zitten op een ander plekje in de, in de binnenstad. niet ver van de Safatistraat in Amsterdam. Daar sta ik. Maar ze zijn er nog niet. Dus ik sta nu wel op de stoep. Uh, het gaat natuurlijk om de stresstest. Ik voel het zelf een beetje als een soort rapport dan moet ik dan maar dan denken <laughs> toen het vroeger dat ja, je dat, dat stress, je dan he? ja dan was nou, nou, dan zat je op driekwart van het jaar. Je had op het eerste blaadje van je agenda de gemiddeldes gestaan. Dan denk je van, nou, als ik een 5,5 haal, dan haal ik nog een voldoende zo. Zo was je dan aan het rekenen. Of je toch voldoende uitkwam. En dan hopelijk kwam er toch een redelijk voorjaarsrapport uit. Meestal gevolgd door een soort ouderavond. Dat was ook altijd nog wel eventjes je hart vasthouden. En dan maar kijken of je overging aan het einde van het jaar. Nou, zo met dat gevoel zitten de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven misschien ook wel vandaag. Want straks om acht uur krijgen ze op het gemeentehuis hier in Amsterdam de uitslag te horen. Het is voor het eerst dat gemeenten zo'n stresstest krijgen... zoals de banken die, denk ik, ook wel hebben gehad. Ik moet een beetje terugdenken aan de iSafe-tijd. Een aantal jaar geleden toen waren er, eh, behalve provincies... ook flink wat gemeenten in de problemen gekomen... want die hadden ook geld via die bank uitgezet. Ik meen in Zuid-Holland nog eens bij een gemeente geweest... die daar een behoorlijk bedrag hadden staan. En ja, dat geld, dat was dus verdampt. Waardoor de begroting van die gemeente meteen in grote problemen kwamen. En uh, nou daar is flink over gediscussieerd toen in de gemeenteraden... bij de provincies die daar toch flink wat kritiek op hadden gehad, dat ze dat geld hadden uitgezet via zo'n constructie. Nou, zo'n stresstest is er nu dus ook voor deze gemeente... hier de grote gemeente gedaan, om eruit te komen van... ja, wat gaat er nou gebeuren als er bijvoorbeeld de werkloosheid enorm gaat oplopen? Of als er een enorme crisis op de huizenmarkt komt... of als er iets heel ergs in de gemeente gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan zo'n klap in Enschede, nu alweer, wat is het, twaalf jaar geleden... Um, dan krijgt zo'n gemeente te maken met enorme financiële strop, met tegenslag... en daar moeten ze dan uh, uitzien te komen. Nou, dat is allemaal doorgerekend en straks om acht uur... dan horen we dus hoe Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven ervoor staan. Dus ik sta nu nog op de stoep te wachten tot we zo uh, naar binnen kunnen. En weet je wat nou zo toevallig is? Dan loop je hier door Amsterdam... Kom ik kom ook een poster tegen, op, op alle lantaarnpalen geplakt hier. Het Marxisme Festival is volgende week zaterdag... En zo, nee, zaterdag 19 en zondag 20 mei, een discussieweekend... met meer dan 25 bijeenkomsten waarin systeemkritiek, sociaal protest... en alternatieven voor crisisbeleid en kapitalisme centraal staan. Nou, Ik denk, als we de cijfers hebben, een hoogst actueel weekendje gaat dat worden... hier in Amsterdam. Boeken mij nou... Tot later vanuit Amsterdam dus. minor remmer remmers met de stresstest. In ieder geval voor de eerste vier grote steden. Door naar Frankrijk. De socialist François Hollande wordt dus nieuwe president van Frankrijk. Voor vele mensen is hij een onbekende. Want hoewel hij een ervaren rot is in de Franse politiek... bekleedde hij vooral functies achter de schermen. Dus onze vraag, wie is François Hollande? De in 1954 geboren politicus groeide op in Rouen. Zijn vader deed bij lokale verkiezingen mee als kandidaat voor een extreemrechtse partij. Later verhuisde Hollande met zijn familie naar Naï, een welvarende voorstad van Parijs. Daar ging hij naar een dure privéschool. En toch koos hij voor de Parti Socialiste. Ik rassemble eerst de gauche. Ik ben socialiste. Met succes, want hij is de eerste socialistische president van Frankrijk sinds François Mitterrand. Je neem act met fierte en met verantwoordelijkheid. van van van van suffrages, me die ik had President François Hollande. Er zijn maar weinig mensen die dat zagen aankomen. Hij wordt gezien als een slimme, maar saaie man. In tegenstelling tot de bling van Sarkozy, waar Frankrijk zo genoeg van heeft... is Hollande juist monsieur normaal. En dat dragen zijn aanhangers ook uit, zo merkte correspondent Ron Linker. Het is koud, het waait, maar de muziek klinkt als de lente... bij de bijeenkomst van François Hollande. Voici. Vrijwilligers van de Partie Socialist delen posters uit en verkopen t-shirts. Deze bijvoorbeeld met de tekst normaal. De normale president die Hollande wil zijn. Gedurende de campagne werd hij presidentiëler. En bleek hij ook nog gevoel voor humor te hebben. Over zijn gevallen collega DSK zei hij bijvoorbeeld. Wat zegt DSK tegen zijn vrouw na het bedrijven van de liefde? Dag schat, ik ben over een minuut of twintig thuis. Maar waar staat Hollande voor? Wat wil hij met Frankrijk? Daarover bestaat veel onduidelijkheid. Mon sur principes. In toespraken houdt hij het bij platitudes als een beter Frankrijk. Economie versterken. Gerechtigheid voor alle Fransen. Wat de dat de precies crisi. betekent, en hoe hij dat wil bereiken, niemand die het weet. Het tweede principe is de volonté. De volonté om te veranderen. De volonté om te er is een reden dat we zo weinig weten over Hollande. Gedurende zijn hele carrière werkte hij vooral achter de schermen. Wel was hij voorzitter van de Parti Socialist. En hij zorgde er in die rol voor dat de sterk verdeelde partij bleef. Met zijn verkiezing wordt Hollande de eerste polderpresident van Frankrijk. Hij zal binnen het verdeelde politieke landschap hetzelfde willen... als wat hij in zijn partij deed. Samenwerken en compromissen zoeken. Maar politieke commentatoren vragen zich af, kan dat wel in Frankrijk? En is het presidentschap niet een wat hoge functie om dat uit te proberen? Het Britse tijdschrift The Economist gaat nog verder. Zij noemen Hollande gevaarlijk voor Frankrijk. Hij praat veel over sociale gerechtigheid... Maar hij heeft hetzelfde over de noodzaak om welvaart te scheppen. En hij heeft niks met het zakenleven. De economist maakt zich zorgen over het economische beleid van Hollande. De socialist Hollande wil niet langzamer hervormen dan Europa wil. Hij wil helemaal niet hervormen. Ons antwoord op de vraag wie is François Hollande. Uiteraard staan we deze ochtend uitgebreid stil... bij de verkiezingen in Frankrijk en Uitslag. vijf voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Tien jaar geleden was het land in rep en roer. Nederland werd wakker met het besef dat Pim Fortuyn was vermoord. Een moord vanwege zijn politieke ideeën. Gisteren is Fortuyn uitgebreid herdacht in zijn woonplaats Rotterdam. Verslaggever Karen Alberts vroeg zich af of er ook mensen zouden komen... naar de plek waar die vermoord is, op het Mediapark. 6 mei 2002, precies tien jaar geleden. Ook toen liep ik over het mediaterrein. Op de redactie hadden we een telefoontje gekregen van een collega van 3FM. Pim Fortuyn zou zijn neergestoken, hadden we toen nog gehoord. Met een gevoel van, nou ja, dat zal wel niet waar zijn. Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Liep ik die kant op, het had iets onwerkelijks. En waarom? Heb ik me achteraf afgevraagd. Want waarom zou zoiets niet kunnen gebeuren op het mediaterrein? Nou, misschien omdat het eigen terrein was... En ongelukken en aanslagen, dat soort dingen. Als verslaggever word je daarover gebeld. Je gaat naar anoniem terrein toe en daar doe je verslag. En nu gebeurde het als het ware in de eigen achtertuin. Ja, en dat leek wel zo raar dat daar nou een moord zou hebben plaatsgevonden. Hier is dan toch het parkeerterrein waar Pim Fortuyn destijds werd neergeschoten. En terwijl ik aankom lopen zie ik dat er inderdaad bloemen liggen. En er zitten nu drie mensen omheen... Uh, nou, ik was hier binnen was ik aan het werk uh, om het hoekje. Dus, uh... Mark Stavarinus, hij was hier ook tien jaar geleden. In één keer hoor ik die knallen ook. En dat waren net alsof je ballonnen hoorde, hoorde, hoorde klappen eigenlijk. Helemaal niet dat je denkt van, hé, hey, pistoolschoten. En toen riep mijn collega, die dat dus ziet gebeuren, die zegt van... ze schiet de Pim Fortuyn uh, dood. En dat zal ik nooit vergeten. En uh, toen heb ik ook meteen 112 gebeld. En toen uh, meende ik dat, de, dat ik de eerste was die naar, naar hem toen ben gegaan, toen ook. Uh, en toen zag ik dus ook wel directe verwondingen in zijn hoofd bovenin. En in zijn hals en in zijn borst. Uh, en toen heb ik eigenlijk alleen maar bij hem gezeten en heb ik uh, gezegd volhouden, hou vol, ze komen eraan. Ik herinner me mijn ontzetting tien jaar geleden toen ik aankwam lopen vanuit het gebouw en zag dat het inderdaad waar was. Dat hij hier op het parkeerterrein lag, de benen onder zich gevouwen een plas bloed om het hoofd, besefte wel dat hier iets historisch gebeurde. Dat ik daar getuige van was, tegen wil en dank. Nu, tien jaar later, staan er acht mensen op deze plek... als ik mezelf meetel. Rond die bloemen, rond die bronzen steen... die tussen de bestrating ligt, met daarop zijn naam en de datum. En dan om zes over zes, het moment waarop het gebeurde tien jaar geleden... houden de mensen die hier staan een paar minuten stil... Tien jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord op het Mediapark. U horen een bijdrage van Karin Alpert. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Met het halen van de voorronde van de Champions League... is het seizoen van Feyenoord meer dan geslaagd. De Rotterdammers wonnen met 3-2 van Heerenveen. En stelden daarmee de tweede plaats in de Eredivisie veilig. Volgens trainer Ronald Koeman is die tweede plaats dik verdiend. Ja, we hebben uh, al onze thuiswedstrijd tegen de grote ploegen gewonnen. En uh, uit niet allemaal, maar... Hebben we eigenlijk ook te weinig gehad. Dus als een echt uh, een club uh, dit verdient, dan is dit Feyenoord. Zij Koeman bij terugkomst uit Heerenveen in de Kuip. Want in het eigen stadion werd de ploeg uitbundig onthaald door de supporters. De prestatie van Feyenoord geldt ook als rehabilitatie van Koeman zelf. Nou, natuurlijk heb ik uh, twee mindere ervaringen gehad. En we presteren met z'n allen iets uh, unieks, vind ik. En, uh, en we hebben ons ontwikkeld. Ja, dan... Uh... Dan word je als trainer word je ook uh, gewaardeerd en uh, geroemd. En ja, ik zou gek zijn om te zeggen, of uh, ik zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat het mij dat niet goed doet. En, uh, en zo is dat, en, en, en daar genieten we met z'n allen mee aan. Dus, <lacht> achter Feyenoord van Koeman eindigt de PSV op de derde plaats. Eindhovense ploeg heeft zich net als AZ en Herenveen geplaatst voor de Europa League. Want de top 6 van dit seizoen geeft Twente naast een Europees ticket. Die ploeg kan zich nog wel via de play-offs plaatsen. Van. Onderin viel het doek voor Excelsior. De Rotterdammers verloren met 3-1 van PSV en zijn dus gedegadeerd. Volgend jaar dus weer eerste divisievoetbal voor de ploeg van trainer John Lammers. Het is wel een hele schok. Het komt opeens uh, uh, uh, uh, uit het niet. Maar het komt, het komt zeker als een, als een schok. Kijk, de cliché's die je gaat krijgen is, je hebt, vandaag ben je niet gedegradeerd. En dat is ook zo. Nee, daar heb je een heel seizoen voor nodig. Maar uh, ja, we, hebben, we hebben te weinig gepakt waar we iets, uh, iets konden halen. En dat is jammer. Twee andere clubs onderin, De Graafschap en VVV... moeten nu via de promotie-degradatiewedstrijden in de Eredivisie zien te blijven. De tweede etappe in de Ronde van Italië is gewonnen door Mark Cavendish. Brits was de snelste in de massasprint. Hij bleef Matthew Goss voor. Theo Bos, sprinter van de Rabobankploeg, was betrokken bij een valpartij. In de laatste bocht ging die hard onderuit. En de zeilploeg van René Groeneveld heeft zich geplaatst... voor de Olympische Spelen van Londen. Het Match Race Team, met daarin ook Annemiek Bes en Marceline Bos de Koning... won de silof off op het Olympisch water van Weymouth... van het team van Mandy Mulder. Radio 1. NOS journaal. Al 7, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. In Parijs is de overwinning van François Hollande bij de presidentsverkiezingen massaal gevierd op het Place de la Bastille. Tienduizenden mensen onthaalden Hollande met veel gejuich. In een toespraak noemde hij zichzelf de president van de jeugd van Frankrijk. De Griekse regering is zijn meerderheid in het parlement waarschijnlijk kwijt. Na het tellen van bijna alle stemmen hebben de traditioneel twee grootste partijen 150 zetels. één te weinig voor een meerderheid. De twee gaan op zoek naar een derde partij om een regering van nationale eenheid te vormen. De beurzen in Azië kleuren rood vanochtend na de verkiezingsuitslagen in Frankrijk en Griekenland. Bij beleggers slaat de onzekerheid toe over de aanpak van de Europese schuldencrisis na de anti-Europese verkiezingsuitslagen. De Japanse Nikkei en de beurs in de Hongkong staan allebei op een verlies van 2,5%. En de Amerikaanse vicepresident Biden heeft zich in een interview uitgesproken voor het homohuwelijk. De vraag of hij vindt dat tijdens een tweede termijn van de regering Obama het homohuwelijk een feit moet worden, zei Biden dat hij daar wel voor voelt. En hij benadrukte wel dat de president het beleid bepaalt. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. De ochtend begint fris op een aantal plaatsen in het binnenland, heeft het vannacht gevroren. Aan zee liggen de temperaturen rond een graad of vijf. Overdag zijn er perioden met zon afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog, bij maxima tussen 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Daarbij staat een zwakke tot matige oosten tot zuidoostenwind. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de nacht naar dinsdag volgt in de kustgebieden regen. In het oosten blijft het droog. Het koelt nauwelijks af, de minima liggen rond 11 graden. Morgen valt vooral in de ochtend wat regen. In de middag kan nog een enkele bui vallen, maar is af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 14 graden op de wadden tot 20 in Limburg. De dagen daarna blijft het aanvankelijk wisselvallig bij maximaal rond 16 tot 20 graden. In het weekend wordt het frisser, maar neemt de kans op neerslag af. Ah, en we De ochtendspits begint niet al te ingewikkeld. Wat korte dagelijkse files. Bij Amsterdam, bij Utrecht en bij Rotterdam. Al te veel vertraging levert het niet op.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 Frankrijk was het gisteravond natuurlijk feest bij de socialisten... nadat François Hollande tot nieuwe president was gekozen. In Parijs, op de Place de la Bastille... waren vele duizenden mensen tot diep in de nacht bijeen. En ook Hollande zelf liet zich nog even zien. Bonsoir à tous en welkom hier op de de la Bastille. Dus zonder een Chimène-Badie. Ik heb in het Twee vrouwen komen net aanrijden samen op de scooter. De helmen hebben ze nog op. Bestaat er volgens jullie nog zoiets als een nationale eenheid in Frankrijk? non, je pense pas vraiment. In feite, ja, différentes, comment dire, différentes, différents Nee, er is niet meer een eenheid, zegt ze. Elke groep en er zijn heel veel groepen in Frankrijk. Die heeft allemaal zijn eigen waarden. Hoe komt dat? Ik pense que le gouvernement gère mal de regering gaat er slecht mee om, ontkent eigenlijk dat we in een multiculturele samenleving leven. Is dat de schuld van Sarkozy? Nee. Misschien was het voor Sarkozy ook wel zo, maar het is steeds erger geworden. Gaat u zelf wel feest vieren? Oui. Yes. Ja, ze gaan zeker feesten, ja. Een laatste vraag. Kunt u ook het Franse volkslied zingen? Nee, non, parce que cet hymne est totalement raciste et barbaar. Donc il est hors de question que je chante la Marseillaise. Nee, zegt ze, het volkslied is barbaars en racistisch. En dat ga ik absoluut niet zingen hier vanavond. Oui, je suis d'accord. Een... Wat denkt u meneer, is er nog zoiets als een nationale eenheid in Frankrijk? Oui, la France reste une nation unie. Par contre, effectivement, l'identité nationale comme quelque -hmm. chose de fragmenté... Uh, er is ja er is nog wel een nationale eenheid zegt hij dat is de republikeinse spirit hier in frankrijk maar er is ook verdeeldheid er zijn heel veel etnische minderheden in frankrijk zegt hij die niet hun plaats weten te vinden in het land denkt u dat een feest als dit kan bijdragen aan de eenheid Bien het is een moment de communion nationale en de Français in leur diversiteit zijn sont très attachés à cette fête. ja alle fransen Zwart en wit zijn erg gehecht aan dit feest, dus het kan verbinden. Welke nationaliteit bent u zelf? Waar komt u vandaan? Votre origine in Sondou? Ik kom zelf uit Burkina Faso, zegt hij. Een jonge vrouw staat voor het terras, recht tegenover het podium... Ik ben Tunesiërs, ik ben in Tunesië geboren, we zijn op 3-jarige leeftijd aangekomen. Het is Tunesisch, geboren in Tunesië, maar kwam hier toen ze 3 jaar was. De nation France is vandaag de dag erg kleurrijk, Ja, zegt ze, er is wel een eenheid in Frankrijk, maar die eenheid is wel gekleurd. Ik denk dat enfin, het een positief idee is van gemengdheid, volgens mij, en van tolerantie en respect voor de ander. Tolerantie en respect voor elkaar, daar draait het ja om, dat zijn de waarden van Frankrijk, zegt ze. Kunt u de Marseillense zingen? Bien entendu, je la connais par cœur. Ja, zegt ze, ik ken het natuurlijk, het volksziet. A nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ja, die... Vanaf de Place de la Bastille hoorde u een reportage van correspondent Frank Renaud. Terug naar eigen land. want het leek gisteravond in Rotterdam wel of Feyenoord kampioen was geworden. Zo blij waren de supporters dat ze weer eens echt feest konden vieren met hun club. Tweede in de Eredivisie en dus geplaatst voor de voorrondes van de Champions League. Feyenoord telt weer mee. Colette van Une bekeek de wedstrijd gisteren tegen Herenveen in Café Schieland. Fire Fire! Fire! Fire Bij 2-1 wordt er al een klein feestje gevierd in de kroeg. Maar dan valt er nog een doelpunt. Ik ben geboren en opgegroeid in de schaduw van de Kuip omdat mijn vader zo'n super supporter was. En ik ben wel Rotterdammer genoeg. Om het onwijs leuk te vinden dat Rotterdam gewoon weer in een hele goede stemming is als Feyenoord weer meetelt in de competitie. That's it. Dat is alles wat er is. En ook al hebben we daar een Amsterdammer als koeman voor nodig. Ik durf het bijna niet uit te spreken. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind het helemaal top. Maar je moet wel zeggen dat ondanks dat Ajax al kampioen is en Feyenoord slechts tweede. Dat de sfeer hier eentje is alsof Feyenoord de is. Ja maar weet je hoe lang dit geleden is dat deze sfeer hier heeft kunnen ontstaan rond het voetbal ja, de, ik bedoel, dat is toch geweldig. Tien jaar lang hebben we lopen sappelen als als, als de underdog van Nederland, weet je, absoluut van heel Nederland. En nu is gewoon feyenoord telt weer mee, rotterdam telt weer mee. Dat voelde. Zister, ja, tweede plek. Ja, geen feestje waard, maar... Uh, ja, nee, nou ja, is het nou een... Klein feestje, ja. klein, feestje klein feestje, toch wel. Mm -hmm. Mooi resultaat. Ja, vind je het wel een ja. feestje waard? Dat vind ik wel. Ik bedoel, als je gezien uh, waar, waar je vandaan komt, en wat voor jaren hiervoor zijn geweest, dat is... Ik, heb zelf, ik zit al jaren in de Kuip, met de seizoenskaart, en het is jaren slecht, en uh, ja, ik denk dat niemand verwachtte dat ze zo hoog zouden terugkomen. En. Of is het nu weer we Ook al buh, hè? We, natuurlijk. Wat dacht jij dan? <laughs> Want die afgelopen jaren, toen het zo ongelooflijk uh, slecht ging, ja. heb je wel eens gedacht van nou, het ermee hoor. Ja. Ik uh, geef ja, een seizoenkaart op. Iedereen dat uh, net als met een huwelijk wat slecht is. Ik denk dat je allemaal wel eens denkt van ik trek de stekker eruit. Maar ja, als het dan toch weer een beetje gaat kriebelen. Het zit in je hart. Ja, het zit in je hart, dat is waar. Maar je hebt allemaal wel zo'n moment dat je denkt: van, nou, hoe gaat kom... dit ooit nog goed komen? Je komt altijd terug, natuurlijk, hè? Weet je, voor je liefde Ik van je wil... leven. Ja, natuurlijk. Want... Ja, dus, ja, we hebben toch wel uh, de absolute uh, uh, uh, bodem bereikt of zoiets. Weet je? Kom op, het kan alleen maar beter worden. En ooit eens worden we weer kampioen en dan Champions League alles. Weet je? Wij zijn fijn Kom, Ja, zo is het gewoon. <tied> geweldige dag. Ja. Colette Van Nuenen maakte deze reportage vanuit Café Schieland in Rotterdam. We hebben al uh, eerlijk hout, eerlijke bananen, een kemakeur, de erkende verhuizer. Als consument word je soms gek van de keurmerken. En vandaag komt er weer een bij, een keurmerk voor goed goud. Gewonnen op een eerlijke, veilige en milieuvriendelijke manier. Over de zin en onzin van al die keurmerken... spreekt verslaggever Jeroen Schutteijzer met Milieu Centraal. De organisatie die voorlichting geeft over milieu en energie. Dit is een verkade fairtrade chocoladereep. MSC zet zich in om wereldwijd de overbevissing tegen te gaan. Kijk, dit is een fairtrade banaan. Sietzke de Waard van Milieu Centraal. Jullie hebben toevallig het aantal keurmerken geïnventariseerd. Hoeveel zijn er? We hebben er uh, ruim 100 geteld op het gebied van uh, duurzaamheid. En dan kan je denken aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn. Maar er zijn er eigenlijk nog veel meer? Er zijn er veel meer. Er zijn er ook veel uh, keurmerken en logo's op het gebied van uh, kwaliteit, veiligheid, uh, betrouwbaarheid. En daarnaast zijn er honderden uh, fabrikantenlogo's, de groene boompjes en de blaadjes. U had onlangs een pak biologische melk gekocht. Hoeveel keurmerken stonden daarop? Daar telde ik in totaal uh, tien keurmerken en logo's. Wat moet een consument daar nou mee? Ja, dat uh, kun je je afvragen. Samen gaan we voor duurzaam. Eneco. Franchise keurmerk. Onafhankelijke kwaliteitsherkenning van franchise formules. Mensen, een keurmerk? Bij BDH occasions geen keurmerk nodig. Wanneer is een keurmerk uh, serieus te nemen? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar het uh, keurmerk voor goed goud... dan uh, zijn daar, zouden daar drie partijen bij betrokken moeten zijn... De eerste partij is de partij die de Kermak eisen opstelt. Dat is in dit geval Solidaridad. De tweede partij is de juwelier of de uh, goudsmid die het keurmerk gebruikt op zijn product. En dat kan uh, Sibel zijn of uh, Lucardi. En de derde partij is de controlerende instantie die moet kijken of de eisen goed worden nageleefd. En uh, alle drie die partijen horen onafhankelijk van elkaar te zijn. Wat zijn volgens u nou goede keurmerken? Bijvoorbeeld het keurmerk voor de biologische landbouw... het Beter Leven-kenmerk van de dierenbescherming... Max Havelaar-keurmerk, MSC Vis, FSC Hout. Moeten wij daar allemaal op letten? Denkt u dat ik dat doe als consument? Ja, ik hoop dat u erop let. Speciaal voor de Goed Goud-campagne van Solidaridad... heeft Sierra de Bibi van der Velde een armband ontworpen. En nu dus een keurmerk voor goud? Ja is die goudstroom vanuit die mijn tot in een uh, juwelierswinkel in Utrecht überhaupt te volgen? Als het een goed opgezet uh, keurmerksysteem is, is dat inderdaad te volgen. Je kan het vergelijken met het Max Havelaar keurmerk. Daar volgen ze ook de stroom van bijvoorbeeld uh, tropische uh, koffieproductie... helemaal terug tot in de winkel in Nederland...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 Uh, in het leven heeft geroepen of aan de wieg ervan heeft gestaan. En ik, ik vind dat ze goed bezig zijn. Even ter relativering uit uw onderzoek blijkt ook... dat 80% van de mensen helemaal niet let op een keurmerk. Het interesseert ze blijkbaar helemaal niets. Ja, aan de andere kant is dus wel degelijk 20% die er wel op let. En als uh, keurmerkproducten een marktaandeel hebben van 20%, is dat behoorlijk hoog. We gaan toch de goede kant op, wilt u maar zeggen. Ja, en het blijkt ook dat er een een Neveneffect is van keurmerk op producten in de winkel. Doordat er keurmerken waren, als het Eco-keurmerk en het Max Havelaar-keurmerk, dat producenten achter de schermen begonnen zijn met het basisassortiment, dus de basisnormen op te hogen. Dus het heeft ook effect op producten zonder keurmerk. Ja, we verkopen nu ook ver tweed ananassen. Aan dit logo zie je dat de vis echt groen gevangen is. Dat is een keurmerk, waardoor u direct kunt zien welke van onze producten een gezonde keuze zijn. Straks bellen we met Ewout, eergang van de SP. Hij doet in september niet mee aan de verkiezingen. We zijn benieuwd waarom, gaan we hem zo vragen. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. En hoe ziet het eruit? Een normaal begin van de <kijngen> maandagochtendspits. 25 kilometer, nog niet al te ingewikkeld. Een paar wat langere files die staan op de A12... vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Drie kilometer bij het knooppunt Waterberg. Ook op de A15, Gorkum richting Rotterdam, drie kilometer. Dat staat tussen Gorkum en hardingsveld giessendam en de laatste drie kilometer vinden we terug op de A50 Apeldoorn richting Arnhem... tussen de knooppunten Beekbergen en de afrit Loenen. Daar staat ook drie kilometer. Wacht je nog iets bijzonders vanochtend? Ik denk eigenlijk van niet. Het is bewolkt, het is droog. Dat scheelt natuurlijk al een boel. En dan zullen we denk ik rond half negen op de verwachte 150 kilometer uitkomen. Ja, want de vakanties zijn. De Vroeger, goed is afgelopen. Ja, die ja. zijn achter de rug. Oké. Okay. Kees, dank je. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een stresstest is er gehouden voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. En vandaag horen die gemeenten hoe ze zich zullen houden... wanneer het financieel echt zwaar gaat worden. Marno Remmers krijgt straks de uitslag van de onderzoekers. Marno, op welke punten zijn bij die gemeenten de nieren geproefd? Ja, dat is. Uh, Eigenlijk zijn er vijf scenario's. V vijf scenario's waren het, hè? Eén, twee, drie. Ja, het zijn vijf scenario's, klopt. Ja, ja. Ja. Ik zit hier met uh, Koert van Buren, die heeft het rekenwerk gedaan. En Jules Teerbe. Allebei zijn ze van uh, SEO, Economisch Onderzoek. Het bureau wat het heeft uh, uitgerekend. Ik mis trouwens Utrecht. Ja, die waren wel betrokken bij de begeleidingscommissie. Hè, Afgehaakt. Uh, nou, misschien denken ze er nog over na. We hopen natuurlijk dat we het gewoon mogen doen, uh, uiteindelijk. Ja. Ja. Goed, um, uh, vijf scenario's. Waar, waar, waar meet je dan op? Wat, wat zijn die vijf scenario's kortweg? Het zijn uh, in, in, in, in zekere zin extreme scenario's. Hè? Dingen die, uh, die kunnen gebeuren, maar niet vaak kunnen gebeuren. En dan ga je terug in het verleden kijken van uh, wat zijn nou extreme dingen die ooit in Nederland gebeurd zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken, een van de scenario's die we doorrekenen is werkloosheid. Hè? Een enorme stijging van de werkloosheid. Nou, in de jaren tachtig was de werkloosheid in Nederland 10, uh, 11 procent. Nou, daarvan stel je, stel dat dat nou nog eens een keertje gebeurt in Amsterdam of in Eindhoven? Wat zou er dan gebeuren met de gemeentefinanciën? Nou, dan weet je dat, die, uh, dat als die uh, werkloosheid toeneemt... werkloosheid uitkering toeneemt, bijstand groter wordt... Uh, inkomsten minder worden, hè, belastinginkomsten minder... en dan gaat dus die financiën van de gemeente worden daar slechter op. En Wat deze stresstest doet, is dan doorrekenen... hoeveel slechter dat budget of die begroting van de gemeente wordt. En, en wat zijn de andere scenario's? Bijvoorbeeld, ik zag ook staan humanitaire ramp. Ja, precies. Dat moet je dus denken aan bijvoorbeeld: stel dat je net als in Enschede toen een vuurwerkramp krijgt. dan heeft dat enorme financiële gevolgen. Want je moet, je, ja, je moet mensen hun gezondheid. Je, je, moet, uh, precies, je moet ze beter opbouwen. Je moet ze een inkomen geven, je moet ze opbouwen. Dus we hebben hier als voorbeeld inderdaad die vuurwerkramp van Enschede genomen, gekeken hoeveel dat kost. We hebben, onze berekeningen zijn trouwens ook over vijf jaar verspreid. Dus je hebt dan gelijk, ik kan eerst kijken wat is de onmiddellijke impact hè, de, gelijk na de ramp, dat je de mensen moet helpen... en wat wordt het later als je weer moet opbouwen. En zo'nzelfde soort van bedrag uh, pas je dus nu op, uh, op die gemeente. En wat zijn de andere... Uh, nou, we hebben er dus vijf. De eerste is de, de financiële crisis, hè, waar we ja. ook nog uh, middenin zitten. Onroerend goed, neem ik aan. De onroerend goed, zowel bij de huizen als bij de kantoren. De sociaal economische crisis... En dan de Rijksbezuinigingen. We weten dat het Rijk gaat bezuinigen. Ja. Er is ook een afspraak dat de gemeentes daarin delen. Dat wordt in die bezuinigingen dat ze er ja. ook hun deel moeten Hoe vang je dat als gemeente op? Precies, dan komt dat via het gemeentefonds komt dat bij je langs. En dan hoe vang je dat op? Wat ik me even naar Koert van Buren, die het allemaal heeft uitgerekend... jullie hebben vijf jaar genomen. Waarom vijf jaar? Um, dat was echt een aanbeveling van uh, de Nederlandse bank ook... om dat zeg maar, over een, een wat langere periode te bekijken. Dus echt vooruitblikkend en een langere periode... omdat je dan ook uh, zeg maar, de hele periode waarin zo'n crisis zich manifesteert meeneemt. En dan manifesteren die effecten zich ook. Uh, nou, hebben we ook zo'n stresstest bij banken gehad? Een bank kan dan omvallen. Die weet dan van, nou, als stel dat dit, dit en dit gebeurt... gaan we dan failliet, ja of nee? Een gemeente kan natuurlijk niet echt failliet gaan, hè? Nee, dat klopt. Um, in die zin is de aanpak zeg maar, ook dezelfde... zoals we die bij de banken hebben gezien. Hè, de stress is bij de banken, alleen de uitkomst is echt anders. Uh, we hebben uh, ons echt beperkt tot het bekijken van de effecten... voor de gemeentelijke financiën, maar we hebben niet een examen gedaan, als de gemeentes hebben geen examen gedaan waarbij ze zijn geslaagd of niet zijn geslaagd. Dat horen we, horen we nog niet van Eindhoven of Den Haag, uh, ze, ze vallen om bij dit en dit scenario, dat niet. Wat je wel kunt doorbreken is wat het ook voor de burgers betekent, bijvoorbeeld, of de belastingen onroerend zaakbelasting bijvoorbeeld omhoog gaat, of rioolheffingen. Ja, precies, want het, het eindbedrag is een, is een tekort, hè, in elk van, van die scenario's. Soms is dat tekort wat groter dan in andere gevallen. Nou, dat betekent dat als dat, dat als dat budget van de gemeente weer rechtgetrokken moet worden, dat de burgers dat moeten betalen, of dat het weer via de centrale overheid moet komen. Horen we dan vanochtend wel in welke gemeente je dan maar het beste kan wonen van die vier? Wie weet. <laughs> ja, je, want het, het is natuurlijk een heel groot verschil. Eindhoven heeft natuurlijk hele andere omstandigheden dan bijvoorbeeld Amsterdam. Ja, nee, dat klopt. En dat, zie je ook in, uh, dat zullen we vanochtend ook horen bij de presentatie. Dat zie je ook in de effecten, zie je dat terug. Uh, de ene gemeente heeft veel grotere grondexploitaties dan de andere. Dus daar kunnen de effecten van zo'n vastgoedcrisis veel harder neerslaan dan uh, in de andere gemeenten. Goed, we gaan om acht uur krijgen de wethouders van die gemeente op het gemeentehuis in Amsterdam. Het is een vroegertje voor zo'n acht uur dus die cijfers, de rapportcijfers, de scenario's die zijn doorgerekend. Wij gaan de zo nog even doorpraten hier op het kantoor waar het allemaal druk uitgerekend is. En ik begrijp trouwens dat de gemeente Breda zich ook gemeld heeft om zo'n test te laten uitvoeren. Dat is dan nog een nieuwtje. Maar nog remmer eens met de voorjaarsrapporten voor in ieder geval vier grote gemeenten. Na zeven jaar in de Tweede Kamer vindt Ewout Eergang het welletjes. Hij stelt zich niet verkiesbaar bij de komende Kamerverkiezingen. Meneer Eergang, goedemorgen. Goedemorgen. Was er niks meer te doen voor u? Nou, nog heel veel, denk ik. Uh, uh, maar behalve zeven jaar in de Kamer uh, uh, heb, heb ik daarvoor ook, uh, ja, eigenlijk ook zeven jaar... voor de fractie van de SP uh, als medewerker ben ik werkzaam geweest. Uh, een korte periode bij de Nederlandse Bank daartussen... Uh, en het is samen bijna 14 jaar en dat is wel heel erg lang. En ja, Het is wel een baan waar 100% inzet vereist is. Uh, eigenlijk uh, 24 uur per dag beschikbaar zijn. Mm -hmm. uh, en ja, dan moet je wel de vraag stellen of je weer 5 jaar tot 2017 uh, voor die volle 100% beschikbaar kunt maken. U kunt dat niet meer opbrengen voor de komende tijd? Nou, dat klinkt zo zwaar, maar ik had er maar wel opnieuw over. Het ja. <laughs> uh, ik had er wel enige twijfel over. En, uh, dus ik heb besloten mij niet herkiesbaar te stellen. Want ik wil ook voorkomen dat, uh, uh, dat, je, ja, dat je toch het gevaar gaat lopen. Dat je een beetje sleept uh, wordt. Uh, en daarom heb ik mij niet herkiesbaar uh, gesteld. Maar meneer Ehrgang, midden in een economische crisis. De SP die kan scoren tijdens de verkiezingen in september. Hoe interessant moet het nog worden? Nou, het worden sowieso zeker voor de SP hele interessante verkiezingen. Uh, Daar moet u dan, um... dan toch bij zijn? Kijk, het is, de SP zet er goed voor. Dus dit is voor, voor, voor mij ook in die zin een goed moment om te vertrekken. En, uh, ja, ja, dat dat snappen snap dat je... dat we even niet. Waarom zou dat dan een goed moment zijn om te vertrekken? Omdat de partij er goed voor staat. Want dan zijn er nu heel slecht voor wat gestaan. Dan had u waarschijnlijk gezegd, hoe kunt u nu weggaan? Uw partij staat er zo slecht voor. Dan ja, moet we, u juist blijven. We bedenken ik, maar we denken altijd dat we het nooit goed doen. Maar het lijkt me toch uh, een, ook een mooie tijd dan, die dan nu aanbreekt. Ja, dat, dat is ook zo. Dus ik, ik zeg ook niet, ik heb ook heus al getwijfeld. Uh, dus uh, wat u nu mij voorlegt, daar heb ik ook over nagedacht. Uh, maar goed, ik heb uiteindelijk wel deze afweging gemaakt. En ik ga liever weg op het moment dat het de SP heel goed gaat. En uh, uh, ja, dat we op de drempel van uh, misschien wel regeringsdeelnemers staan... Dan op het moment dat we het heel slecht hebben voorgestaan. Want ik heb dat ook onlangs nog meegemaakt toen de uh, toen Achterkant uh, vertrok. Dat is toch echt wel, ook uh, als je dan deel uitmaakt van de SP-fractie... Uh, uh, ja, dat is niet heel leuk om dat mee te maken. Uh, en, en ik geloof dat we toen even op acht zetels stonden. Uh, en ik ben blij dat het onder Emil Roemer nu echt uh, veel beter gaat. Mm. Volgens mij als we nog even doorgaan, dan uh, draait u uw beslissing terug of niet meneer? Of is de twijfel niet zo groot? Nee, nou, ik, heb, ik heb wel een besluit genomen en uh, daar, ga, daar ga ik ook niet op terugkomen. Uh, maar uh, ja, uh, weggaan is, niet, is, uh, is nooit leuk. En stel dat de SP in een nieuwe regering komt, mogen ze u dan nog bellen? Bellen mag altijd, maar ik uh, stel me niet herkiesbaar voor de Tweede Kamer. Nee, maar ik bedoel, en, uh, een mooie uh, functie in de regering. Ik stel me niet herkiesbaar. Uh, en um, in, ja, uh, wat ik nu ga doen, dat weet ik niet. Maar, uh, maar wacht even, wacht even, meneer Eergang. Stel dat um, meneer Kommer u belt. We hebben u nodig, meneer Eergang, als uh, staatssecretaris op Financiën. Wat zegt ja, u dan? Nou, <laughs> Uh, in eerste plaats dat, uh, moet nog, dat, no, dat nog maar blijken. Ja, dat de is de een heel politiek neemt, antwoord. U wilt, dat vast, u wilt dat vast uh, wel. En ik weet ook niet wat ik, is, uh, wat ik in uh, dan heb ik het over september of oktober uh, doe. Uh, ik, ja, dus, dus ik kan daar echt nu geen antwoord op geven. Ik stel mij niet herkisbaar. Uh, daarmee ga ik de politiek verlaten. Ja, dat lijkt me een heel duidelijk u, u, u, u bent de politiek beantwoorden nog niet, uh, niet verleerd. Maar als er een op u wordt gedaan vanuit de partij, dan zegt u toch geen nee? Uh, nou, dat weet ik niet. Dat zou uh, heel goed wel kunnen. Uh, maar uh, ik zeg inderdaad nooit, nooit. Ik weet niet hoe de wereld er uh, in september uh, uitziet. Uh, maar ik heb nu het besluit genomen om mij niet verkiesbaar te stellen. En dat betekent dat ik de politiek ga verlaten. Goed, meneer Erkan, één gewetensvraagje. Want u bent nu een erkend specialist. Bekende naam, uh, kwaliteiten op het gebied van financiën. Denkt u ook dat het is tijd om wat geld te verdienen? Nee, als ik zo had gedacht, euh, euh, dan, dan had ik denk ik niet zeven jaar en veertien jaar eigenlijk bij de SP gewerkt. Um, ja, ik denk, ik, het is natuurlijk niet zo dat, me, dat ik een hekel heb aan geld verdienen. Maar als het me daar echt om zou gaan, ja, dan had ik natuurlijk niet veertien jaar voor de SP gewerkt. Goed. Meneer Ehrgang, succes bij de volgende carrière. Dank u wel. Misschien horen we binnenkort wel weer, toch, toch wel weer, meneer Engang. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Alle kranten op het Nederlands Dagblad na trouwens, hebben de uitslag van de verkiezingen in Frankrijk en Griekenland op de voorpagina's. Even een paar koppen doornemen. de nieuwe Franse president. Ook in Griekenland politieke aardverschuiving, komt het AD. krant schrijft dat al dertien regeringen het veld hebben moeten ruimen sinds de eurocrisis is losgebarsten. Kiezers lijken hiermee het signaal af te geven dat ze bezuinigingsmoe zijn. De Telegraaf schrijft dat de eurozone kraakt. De anti-Europese verkiezingsuitslagen in Frankrijk en Griekenland zetten de toch al kwakkelende muntunie. Onder hoogspanning. Volgens de krant zal de pas gekozen Franse president hard botsen met de Duitse bondskanselier Merkel. Over de koers van Europa. En ook de Grieken lijken na hun stambeursgang hard op weg naar een exit uit de euro. Kortom, de eurozone staat op barsten. Aldus de Telegraaf. Conclusie van trouw. Fransen sturen Sarkozy naar huis. En Grieken laten middenpartijen vallen. Merkel wordt eenzaam. De Volkskrant schrijft dan nog: verkiezingen knauw voor Europa. Ander nieuws ook. Zo'n 80% van de complexe beleggingsproducten van de woningcorporatie. En overbodig, schrijft het Financieel Dagblad op basis van ingewijden. De zogenoemde derivaten zouden moeten worden afgebouwd. Als dat direct gebeurt, kost dat Vestia ongeveer 1,6 miljard euro. Volgens de FD is het gevaarlijk om de beleggingen langzaam af te betalen, omdat de kans bestaat dat ze steeds minder waard worden. Volgens het FD is het percentage overbodige en speculatieve producten groter dan eerder werd gedacht. Slechts één vijfde van de portefeuille wordt gebruikt om het risico van leningen te dekken. En uh, hoeft niet te worden afgebouwd. In de reactie zegt Vestia dat het geen uitspraken doet over de derivaten. Zolang het onderzoek daarna nog loopt. Als de huizencrisis doorzet en de rente weer stijgt... dan moeten veel gemeenten de lokale belastingen met tientallen procenten verhogen. Blijkt uit een financiële stresstest in vier grote steden. U hoort Maar Remmer. Remmer is daar vanochtend over... Er is bijvoorbeeld onderzocht hoe diep een gemeente in de problemen komt bij een nieuwe economische dip. Maar er is ook bekeken wat de financiële gevolgen zijn als er ineens veel minder geld van het Rijk binnenkomt. En de Telegraaf bericht daarover vanochtend en heeft de resultaten van Amsterdam al in handen. Werknemers worden steeds vaker ontslagen vanwege... Uitlatingen die ze op internet doen, zoals de werknemer van Blokker die werd ontslagen... omdat hij zijn werkgever een hoerenbedrijf had genoemd op sociale media. Dat was geen geval op zich, zeggen advocaten in het AD. Het advocatenkantoor zag de laatste tijd een reeks ontslagzaken rond sociale media de revue passeren. Een operatieassistenten werd ontslagen die al maanden thuis zat. Via Facebook konden collega's zien dat ze wel met haar band optrad. Advocaat stond iemand bij die thuis zat met rugklachten. En op Hives was te lezen dat hij volop aan het springen was bij een metalconcert. Ja, dat advocatenkantoor kan je dan weer verdedigen bij zo'n zaak. Dat is een beetje het idee daarachter. Stel, u ontvangt een AOE-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank.